11 uur. Dit is Radio 1 met Deborah Bleckenhorst. Zometeen in de gids.fm. We passeren weer een landsgrens en we houden halt in een stadswijk. Na het nws Journaal met Mark Visser.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 De aanhoudende moeilijke marktomstandigheden zijn de belangrijkste reden voor de slechte cijfers. NUON blijft wel doorgaan met het investeren in duurzame energie, zoals windmolens in de Noord-Hollandse Wieringenmeerpolder. Zweedse moederbedrijf Vattenval maakte gisteren al bekend dat er opnieuw flink afgeschreven moet worden op NUON. 1 op de 10 jongeren wordt gepest via internet, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek.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 Het pakketje dat uit de pinautomaat stak is inmiddels onschadelijk gemaakt. Het is gecontroleerd tot ontploffing gebracht. En we hebben hier vandaan kunnen zien dat iemand van de explosieve opruimingsdienst... in beschermende kleding vervolgens ging kijken hoe het pakketje erbij lag. De politie heeft zich dat de situatie veilig is. Tientallen inwoners van de regio Rijnmond hebben vannacht last gehad van extreme stank. Ze klaagden over de geur van verbrand rubber. De meeste klachten kwamen uit Maasluis, Rozenburg, Vlaardingen en Schiedam. Bij de Milieudienst Rijnmond kwamen in totaal 59 klachten binnen. Oorzaak is nog niet bekend. Volgens de dienst komt dat onder meer door het weer. Bij weinig wind is het moeilijk om de bron van de geur te traceren. Inmiddels zou de stank verdwenen zijn.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 Na een aanrijding op de A9, ook maar richting Amstelveen... tussen Badhoevedorp en knopend Badhoevedorp, 2 kilometer. De rechte reishok is dicht. Op de A58 Tilburg richting Breda... staat tussen knopend Sint-Annebos en Ulverhout 2 kilometer. De N33, de weg Assen-Eemshaven... is in beide richtingen dicht tussen Barenveld en Wildervank. En dat heeft te maken met een aanrijding. Waarom een buitenland de voorkeur verdient boven het eigen land? U hoort het na de ster in de gids.fm.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 Kies daarom net als wij voor de ANWB autoverzekering. Nu met 10% extra korting voor veilige rijders. Ga naar anwb.nl/autoverzekering. Vara Radio 1. De Gids.fm met de Bora Goedemorgen. We buigen ons vandaag weer over grenzen. Ga je die over of niet? Deze week praat ik in de gids.fm met Nederlanders in Den Vreemde... over hoe zij kijken naar ons land en ook over hoe zij hun nieuwe land beleven. Vandaag is het de beurt aan journalist David-Jan Godfroy. Zijn hart ligt in Servië, maar hij woont in Moskou. En daar, David-Jan, gaat het werk gewoon door, hè? Ja, lekker. Ik zit op dit moment op de luchtvaartseerde Metro in Moskou... waar misschien wel de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden... zo meteen naar buiten komt, maar dat weten we niet zeker. Jij houdt de wacht en ik praat zo meteen weer verder met jou. En ook later in deze uitzending tasten we een andere grens af. De grens die loopt tussen wijken. Want wat maakt de ene wijk een goede buurt en wat de andere een slechte? En is die grens ook ooit over te steken? Vandaag gaan we met Ella Vogelaar naar haar geboortegrond, Sint-Anna Parochie in Zeeland. De oud-minister is kritisch op haar partij, de PvdA. Ik heb het vooral altijd onbegrijpelijk en dom gevonden vanuit... De analyse van wat de partij zou moeten doen. Hoe je zo snel iets wat je zelf zo als een belangrijke prioriteit hebt neergezet... zo snel tussen je handen door kan laten lopen. Straks meer ook over de vogelaarwijken. En u kunt natuurlijk meekijken. Surf naar de .fm. Banken en verzekeraars moeten meer investeren in de financiële kennis van hun klanten. Dat zegt waarnemend voorzitter Theodor Kokkelkoren... van de Autoriteit Financiële Markten. Maar is dat wel verstandig? Want banken zijn niet te vertrouwen... en daarom moeten we ook niet naar ze luisteren. Waar of niet waar? Gabriella Betonfiel van het Nibud, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zegt u het maar. Ja, nou ja, kijk, wat wij natuurlijk vinden... is dat banken uiteraard goed moeten voorlichten... en uh, daarbij ook goede informatie moeten gebruiken. Dus informatie van bijvoorbeeld uh, het Nibud zelf. Maar is die informatie wel te vertrouwen? Ja, u zegt van het Nibud zelf... maar ze willen natuurlijk ook graag aan mij vertellen... wat zij kwijt willen. Ja, het... het... Een bank heeft natuurlijk altijd een belang dat ze meestal iets willen verkopen, bezig zijn met hun eigen bedrijfsvoering. Maar zij moeten natuurlijk ook heel goed denken aan uh, het belang van de klant. Want als de klant in de schulden komt, schieten zij er natuurlijk ook niks mee op. Waar schort het nu aan? Wat kan een bank nu nog vertellen wat we eigenlijk nog niet horen? Uh, ja, dat zou je aan de ANV moeten vragen, want die controleert alle voorlichting uh, van de banken. Wat maar wij, heeft u een idee? Wat wij zien is dat er nog veel onwezendheid is bij klanten over de producten. En uh, wat, wat wij wel als taak vinden voor banken is om heel goed te achterhalen van ja, wat weet de klant eigenlijk, wat, wat moeten we nog leren uh, voordat we hem uh, onze producten aanbieden. Doen de banken, um, ja u zei net al ze kunnen nog wel meer vertellen, maar doen, doen ze het wel voldoende? Zeggen ze altijd als je een product afsluit, goh, u moet ook hierop letten? Nou, dat zou, uh, zou ik niet kunnen vertellen, want wij controleren dat niet. Wat wij zien nu ook aan de berichtgeving van de AVM, die dat wel controleert, is dat daar nog een, een groot terrein te winnen is. Wat wij zien is dat banken ons al wel goed weten te vinden sinds de crisis. Uh, banken zijn zich bewust van hun, hun nieuwe rol, dat ze meer kunnen doen aan voorlichting, Maar dat is wel allemaal nieuw denken. en Dat duurt natuurlijk wel eer dat dat helemaal goed is doorgevoerd in, in de bedrijfsvoering van banken. Kloppen er nog veel mensen bij het Nibud aan die zeggen... ja, ik ben toch eigenlijk in de problemen gekomen omdat ik iets heb afgesloten... waarvan ik eigenlijk niet wist wat het inhield? Uh, nou wat wij wel zien is dat, dat klanten, nog, uh, op mensen die bij ons binnenkomen, uh, vaak niet weten wat het product nu inhoudt. Dat er allemaal kleine lettertjes bij, bij gelden. En, uh, dus dat ze onwetend waren op het moment dat ze het afsloten. Maar ook nu nog steeds onwetend zijn van hoe het nu eigenlijk zit met het product. Zou het een taak van de overheid kunnen zijn, bijvoorbeeld op de basisschool Financieel Onderwijs? Ja, dat roepen wij al. Eigenlijk al zolang het Nibud bestaat. Begin, uh, leer niet alleen hoe je een bedrijf moet runnen, dus de economie van het bedrijf en van het land. Maar de micro-economie van je eigen portemonnee, daar begint het allemaal. En dat zou, vinden wij, een verplicht vak moeten zijn uh, op basis één middelbare school. We blijven erop hameren. Graag. <laughs> Bij deze. Hartelijk dank, Gabriella Betonville van het Nibud. En we gaan richting het oosten, want daar staat correspondent David-Jan Godfroy in Moskou klaar om te praten over de Balkan. Nou ja, volgt u nog een beetje David-Jan? Nogmaals, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, nog steeds op het vliegveld, uh, terwijl we het gaan hebben over jouw tijd op de Balkan en ook jouw band met dat gebied. Maar voordat we beginnen, um, hebben we eerst wat muziek en daarbij hebben we jouw hulp gevraagd. Um, heb jij voor ons een nummer dat ja, toch herinnert aan het gebied waar we over gaan praten? Nou ja, het is een, een, een, een Servische band, uit Belgrado, een zigeunerband, een, een Roma band. Die uh, ja, daar behoorlijk wat moderne muziek ook in de muziek dus, uh, hebben gebracht. Dus ook traditioneel, maar ook modern. En uh, ik vind het echt heerlijke muziek. Het heet is een beetje ska-achtig, uh, heel dansbaar en heel prettig om naar te luisteren. De band heet Kal En ze komen dus uit Belgrado. En het nummer heet? Ik weet eerlijk gezegd niet welk nummer eruit gezocht is, dus ik kan, ik, kan ik geen antwoord op geven. Dan verklap ik het. Hier is Ding <hacht> Ding Dong. De Roma-band KAL met het nummer Ding-Deng-Dong. Muziek dus uit het gebied waar NOS-correspondent David-Jan Godfra heeft gewoond... en ook nog sterke banden mee heeft, de Balkan. Ja, David-Jan, ik moet zeggen, uh, het was natuurlijk de bedoeling... om een gesprek met jou te voeren op een prachtige lijnkwaliteit... maar het werk gaat altijd door en dus werd jij vanochtend... naar het vliegveld in Moskou gestuurd... om te wachten op een eventueel vertrek van klokkenluider Edward Snowden. Um, heb je hem al gezien, overigens? Nee, ik zie wel oh, ja. hier een, een heleboel collega's, een, een heleboel Russische collega's met name die op dezelfde staan te wachten als ik. Maar niemand weet eigenlijk zeker of hij vandaag wel komt. Dus het is eigenlijk voor alle zekerheid dat we hier staan. Want gesteld nu is dat hij wel komt, ja, dat, dat willen we natuurlijk allemaal zien. Willen we willen natuurlijk allemaal graag met, met snelde spreken. Maar nogmaals, zeker weten, doen we niet nee. uh, of hij echt komt. Dan nemen wij gewoon nog even de tijd voor een, uh, voor een gesprek... over jouw tijd op de balkan, want daar ben je ooit begonnen. Hoe ben je daar terechtgekomen? Uh, ik ben daar in 1999 naartoe gegaan toen de Kosovo-oorlog begon in, in maart 1999. En dat was eigenlijk niet zo'n zo hele bewuste keuze. Het was meer omdat mijn toenmalige vriendin, die werkte voor MSC Handelsbad... Uh, zij werd gevraagd door de klant om er naartoe te gaan. En uh, ja, ik had op, op, op, op dat moment had ik net ontslag slag genomen bij het ANP... waar ik negen jaar had gewerkt. En uh, ik ben met haar meegegaan. En uh, ja, zo is het gekomen. Ja, uh, zo is het gekomen. En je zit er nog steeds. Nou ja, ik heb er uh, inderdaad uh, behoor een behoorlijk aantal jaren gezeten. Ik ben in de tussentijd ook nog een keertje uh, van 2004 tot met 2007 in Moskou geweest. Toen weer terug naar Belgrado en nu dus weer terug uh, uh, in Moskou. Ik heb een soort van pingpong-Korsgemeenschap in, uh, in Zuidoost- en Oost-Europa, zullen we maar zeggen. Toch heb jij heel sterke banden met Servië, uh, omdat je ook met een Servische getrouwd bent. Um, wat is er zo mooi aan het land? Nou, eigenlijk is het niet zo heel erg veel mooi aan het land... in de zin dat het eh, prachtige natuurscholen heeft of prachtige steden. Er zijn andere landen in Europa die, die veel mooier zijn dan Servië. Um, wat ik veel meer heb is dat uh, je zegt, ik ben getrouwd met Servië. Dus ik heb een schoonfamilie, ik heb er een boel vrienden. En uh, ja, dat, dat schept natuurlijk een band met een land. En bovendien hou ik erg van uh, de manier van leven in Servië. En niet alleen in Servië, op, op de hele balkan eigenlijk. Het emotionele, uh, dat uh, uh, alle kanten op kan schieten, hoor. Negatief zijn. Dat hebben we natuurlijk gezien aan de oorlogen in de jaren negentig. Maar het is vaak heel erg positief, warm, hartelijk en emotioneel. En daar ben ik dol op. Als je eenmaal bent geaccepteerd, dan zit het, het ook gewoon goed. Dat hoorden we gisteren ook over de Noren, overigens. Ja, het is een kwestie van acceptatie. En wat daarbij helpt natuurlijk, is, uh, is dat je de taal spreekt. Nou, dat heeft me een boel moeite gekost. Het is een moeilijke taal, maar die spreek ik, uh, die spreek ik nu heel, uh, heel behoorlijk. En je moet je ook, uh, uh, zeg maar, openstellen voor de manier van denken, de manier van leven op de balkan. En anders, het is dus anders dan in Nederland. Het is emotioneel, het is hard soms, uh, uh, maar het is ook heel warm en uh, gastvrij als je eenmaal. Uh, de beslissing heeft genomen om te, te luisteren in plaats van altijd maar je mening te geven. Want er zijn natuurlijk zeker in West-Europa hele sterke meningen over de Balkan. We, volg je Nederland uh, nog een beetje? Want je bent nu al zo lang weg. Uh, kijk je nog naar ons? Ja, natuurlijk. Kijk, ik heb natuurlijk ook vrienden en familie in Nederland. En uh, dat schept een band. Ook uh, professioneel, broersmatig heb ik met Nederland te maken. Ik werk voor een Nederlandse nieuwsorganisatie. Dus ik moet natuurlijk wel een klein beetje in de gaten hebben wat er in Nederland uh, zoal gebeurt. Uh, en, en dat zijn twee, uh, twee gebieden. Waarop ik met Nederland te maken heb, ik lees Nederlandse kranten op het internet, ik kijk uh, uh, televisie op het internet, ik luister naar de radio. Dus ik houd me uh, echt wel een beetje op de hoogte wat er in Nederland aan de gang is. En verbaas je je nog over wat hier gaande is soms? Ja, zeker. Eigenlijk bijna dagelijks. Zeker nu een, een, een mooi voorbeeld, uh, het, het nationale hitteplan. Ja. Uh, ik moet eerlijk zeggen, daar moet ik toch wel een klein beetje om geniffelen. Dat alles een keertje warmer is dan 30 graden in Nederland, dat er een plan is. Dat mensen uitgelegd moet, gele moet worden, dat ze, dat ze genoeg moeten drinken en niet de dikke kleren aan moeten trekken. En dat ze vooral ook niet al te lang in de zon moeten zitten. Ja, neem me niet kwalijk, maar of dat, of dat nou echt... Uh, uh, uh, officieel uh, zo uh, georganiseerd moet worden, dat vind ik toch wel een beetje ver gaan. Ja, want hoe warm is het bij jou even voor de goede orde? Nou, het is hier in Moskou verteld niet zo erg warm. Het is een graden 1717. Uh, zwaar bewolkt, veel regen de afgelopen dagen. We hebben ook een hele warme periode gehad, hoor. Uh, ook behoorlijk boven de 30 graden. En dat hebben, hebben wij dat hebben de Russen uh, allemaal zonder nationaal kwam overleefd. Hey, en David-Jan, jij kijkt naar ons, maar hoe kijken ze in Servië naar ons, naar ons land? Um, op een aantal manieren. Kijk, de, de gemiddelde Serviër weet eigenlijk niks of nauwelijks nou, iets van, uh, van Nederland. Uh, wat in, in Servië wel heel bekend is, dat is het Joegoslavië-tribunaal. Natuurlijk, dat staat in Den Haag. En daar zijn heel veel Serviërs uh, staan daar terecht of zijn daar veroordeeld. Uh, en twee andere dingen waar ze in Servië door op zijn, dat zijn uh, de Juana die uh, Volgens heel veel jonge is op elke straat ook ongeveer groeit en te koop is. En voetbal is ook heel populair. Nederlands voetbal, Nederlandse voetballers in het buitenland, het Nederlands elftal. Daar zijn heel veel mensen op. Voetbal verbindt dan toch maar weer, zo zie je maar. Uh, david jan gotwois heel hartelijk of de hartelijk dank. En heel veel succes moet ik zeggen, met het wachten daar op het vliegveld. Dankjewel. 25, 5, de morning train van China Eastern. De gids.fm Brand in huis, brand in de keuken. Je moet er niet aan denken. Vandaar dat de brandweer via allerlei acties laat zien hoe je brand kunt voorkomen. Maar hoe zit het dan bij de brandweer zelf? Verslaggever Robert-Jan Boy nam al eerder in caserne Osdorp... van brandweerkorps Amsterdam-Amsteland een kijkje in de keuken.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 En ja, het is een beetje wat de, wat de groep wil. En de ene keer maken we heerlijke lasagne. Ja. En de andere keer uh, gooien, we, uh, gooien we het op de, de Thaise toeren, wat dan ook. Ja, nee. ja. Nou, het is hier wel een forse keuken. Groot aanrecht. Ik zie links en rechts de lepels hangen. En de, en de pannen. 1, 2, 3 magnetrons of ovens. Uh, ruim uh, voorzien. Ja, we zijn houden raar Maar, maar, maar. Wacht even, oh, heren. Nou Ik kijk even omhoog. We hebben het over brandpreventie. Ik zie nergens rookmelder.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 Nee. Als daar brand breekt, dan staan een beetje voor aard natuurlijk als brandweer. Ja, maar, we hebben, maar gelukkig, zijn. we hebben gelukkig wel heel veel bij ons hier om alles te blussen, hoor. Ja. Dat haalt de media niet als dat <laughs> gebeurt. Dat uh, zorgen we er wel voor. <laughs> en in de tussentijd mijn hoop op het alarm.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 Het valt nu op dat jullie tatoeages hebben. Over uh, is dat een beetje in bij brandweer en mannen? Want kijk eens naar Boy, die heeft een soort uh, nou ja, bloem op zijn arm. Jij hebt hier ook wat.. Uh, uh, Brandweermannen uh, zitten ook aardig onder de tatoeages. Uh, dat klopt, ja. komt dat? Hoe komt dat? Ja. Ja, we nemen even een uh, kijkje kijk in de keuken. Dus uh, ja. Ik heb geen flauw idee. Ik uh... Ik vermoed dat, uh, dat het toch een stoere mannenwereld is. En, uh, ja, ja. Wij, wij proberen stoere mannen te zijn. Of we het allemaal zijn, dat weet ik niet. Daar nee, horen uh, ja, ja, ja. de tatoeages bij natuurlijk. Even kijken, dit ruikt ook lekker. Wat komt hier nou uit de oven zeg? Gebakken spekjes? Gebakken spekjes, inderdaad. Gebakken spekjes in uh, Moximetisch huis, Die hebben we in de ovenschaal uh, gelegd. Oh. En die hebben we. Uh, nou, de oven staat op 200 graden, uh, zodat de spekjes lekker uh, gebakken worden.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 Het is leuk in de kazerne. Ik zie de manschappen daar zitten op de bank. Ze kijken naar de tv. Je hebt hier natuurlijk slaapkamers. Uh, je zal ongetwijfeld ergens een tafeltennistafel hebben. Brandweerauto's staan ergens. Maar je zit hier. Ja. Klopt. 24 uur per dag. Nou, het Wat is... doe je de hele tijd? Als het er is niks een... is. Het is natuurlijk niet zo dat we 24 uur lang stil zitten hier zat. We beginnen om 8 uur s morgens. Begint onze dienst. O. Oh, hey. de... Wat? Even kijken, even kijken, Wacht even kijk even maar niet over, dat hebben Alarm, ja. rempel. Kijk, kom oh, jongens. En nadruk op zomets. de knop, hè. Hup, op de knop. Nou, je dit ziet is waarschijnlijk. Nee, uh, is dit een geintje, Robin? Nee, nee. Brand in de keuken. Ja. Dat... Zo, ben ik. praat over preventie. En zo loop je hier in volle vaart de trap af. Daar staan in een grote hal. Twee bandweerwagens. Nee, kijk. No time. Even die pak aan. Hup, waar ze. Zak, in de auto. Nou, ongelooflijk hoe snel dat allemaal gaat. Ja, die vertrekt weg. Met een, met een oh, succes. En smakelijk dan, later dan. Ja, want dat wordt wel een hoor, zo te horen. Met een opgewarmde prak, denk ik dan. Het is uh, inmiddels half twaalf geweest. Hier is Mark Visser met het NOS journaal het, is Radio 1. het noodweer van gisteravond in Limburg en Brabant... heeft waarschijnlijk voor 7 miljoen euro schade veroorzaakt. Het Verbond van Verzekeraars moet alle schademeldingen nog binnenkrijgen... maar kan nu al een betrouwbare schatting geven. De energiebedrijf NUON is in de eerste zes maanden van dit jaar... diep in de rode cijfers beland. Omzet van ruim 2 miljard euro bleef weliswaar nagenoeg gelijk. Maar het netto verlies liep op tot bijna een half miljard. Bij een bomexplosie bij een politiebureau in de Egyptische stad Mansoura is een dode gevallen. 17 mensen raakten gewond. Onbekenden gooiden de bom vanuit een rijdende auto naar het politiebureau. De aanslag volgde op twee dagen van botsingen tussen aanhangers en tegenstanders van de afgezette Egyptische president Morsi. In Engeland, in Engeland is er een, kort, een tekort aan artsen op de eerste hulp. Meer dan 80% van de spoedeisende afdelingen is onderbemand. Daarvoor waarschuwen Britse Kamerleden in The Guardian. Moet in Engeland een bepaald aantal artsen aanwezig zijn op de eerste hulp, zodat alle patiënten aan de beurt komen. Maar de Engelsen hebben moeite met het vinden van jonge artsen die daar willen werken. Komt door de lange werkuren en stressvolle werkomstandigheden, zegt de krant. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. En problemen zijn er op enkele Nederlandse wegen. Jolanda van der Velde. Files bij Breda op de A27 van Utrecht naar Breda. Voorknopend Sint-Alderbosch 3 kilometer. Had te maken met een aanrijding op de A58 Tilburg richting Breda. Bij Ulvenhout nog 3 kilometer. Daar zijn alle rijstroken weer open. De N33, de weg Assen-Eemshaven, is in beide richtingen dicht tussen Barenveld en Wildervank. Dat heeft te maken met een aanrijding. Dit is degids.fm met Deborah Blekkenhorst. Vandaag hoort u deel drie uit onze serie over wijken. Met woningbouwvereniging Servatius en de oud-minister van Wijken, Ella Vogelaar. Want waarom bestaan er, onder, ondanks allerlei inspanningen en veel geld, nog steeds slechte wijken? Iedereen kan toch weten dat de mensen daar ongezonder zijn en ook korter leven. In Maastricht is woningbouwvereniging Servatius bezig om de zogeheten vogelaarwijken op te knappen. De slechte wijken Limmel en Nazareth worden samengevoegd in de hoop dat daar dan weer iets moois gaat bloeien. Bert Molenaar, onze verslaggever, praat met Servatius-directeur Gert Wenink. U moet uh, mij en de luisteraar even helpen. We zijn in uh, Maastricht, in een vogelaarwijk. Hoe heet deze wijk? Het is Limmel. Limmel. Grote wijk, kleine wijk? Uh, het is een kleine wijk, want het is een deel van het probleem. Het is denk ik nu nog zo'n vijfduizend uh, inwoners. En waarom is dat een deel van het probleem? Omdat 5000 een uh, grens is die te laag is om allerlei voorzieningen in stand te houden. Dus een uh, punt van deze wijk is dat ze het onder andere gaan samenvoegen met Nazareth. Nazareth-Limmel is een begrip in Maastricht en die moeten samengevoegd worden. Het zijn twee eigenlijk per stuk te kleine wijken die samen een soort volume moeten hebben dat je, ja, mee, je mee kan in de vaart en volkeren? Dan kom je op de, in, in de buurt van de 10.000 en dan kan je nog een aantal uh, voorzieningen in stand houden. En wat kun je dan doen bijvoorbeeld? Nou bijvoorbeeld een supermarkt, ze kan op 10.000 net draaien. We reden net uh, door de wijk uh, heen op weg naar dit semi-weilandje en toen zei u, dan kijk nou eens om je heen. Is dit nou zo'n verschrikkelijke achterstandswijk? Ja, dat uh, vroeg ik speciaal om aan te geven dat alles relatief is, één. En twee, dat uh, ja, slecht en goed, ik denk dat dat eigenlijk te absolute begrippen zijn. Maar wij weten wel dat er achter de voordeur het een en ander hand is. Wij weten dat de voorzieningen dalen. Wij weten dat er een menging tussen studenten is. Want ik heb u even laten zien dat hier de Hogeschool Zuid ook zit. Waardoor er ook veel studenten komen wonen. Is het positief dat je dat mengt met de autochtonen de oude bevolking? Dat heeft plussen en minnen, want die zijn vaak wel wat draagkrachtiger. Jong? En jong, dus er geeft wel menging in de wijk en in, zeker is in levendigheid... maar voor sommige standaardbewoners ook iets te veel levendigheid af en toe. En hun eigen kinderen trekken weg. Centraal in onze uitzending staat het begrip de grens, de barrière. Hoe moeilijk is het nou om van een slechte wijk af te komen... om die over te laten gaan in een goede wijk? Hoe ziet u dat? Bestaan die grenzen? Zijn die, zijn die altijd fysiek? Is dat altijd een brug, een spoor? Een rivier Kan het ook psychologisch zijn, in je hoofd zitten? Ja, ik denk dat het ook psychologisch kan zijn. Dat is interessant dat u dat zegt. Ik denk inderdaad dat een uh, hoop mensen zeggen... nou, ik ga in een vogelaarwijk niet met mijn gezin uh, zich uh, bevestigen. En uh, dat is natuurlijk wel een ernstige barrière. Want je moet juist van menging moeten wijken het vaak hebben. U zegt met iets van spijt, wat ik hoor in uw stem... Ja, je krijgt eigenlijk geen mensen uit goede wijken. Mensen met goede banen, met goede... Voor die krijg je bijna niet of moeilijk in zo'n zogenaamde slechte wijk, in zo'n vogelaarwijk. Waarom vindt u dat een probleem? Ja, of ze trekken weg. Nou, dat is een probleem omdat menging vaak uh, belangrijk is. Als je eenzijdigheid krijgt of allemaal oude mensen die uitgewerkt zijn. Uh, ja, dan gaat zo'n wijk toch op een gegeven moment uh, achteruit. We gaan dadelijk nog naar een wijk, het Heugenmeveld, waar we bewust dat beleid hebben toegepast. Om koop goedkope koop, goedkope huur, iets duurdere huur door elkaar heen te zetten. En dan zie je dat zo'n wijk, die ik denk zes jaar geleden nog een vogelaarwijk was, nu alleen door de fysieke ingreep eigenlijk veel beter is geworden. Dat is enerzijds een fantastisch verworven goed in Nederland... dat dus mensen met een laag inkomen in zulke mooie woningen komen zitten. Anderzijds, ja, als je gedwongen wordt om al die woningen de huur te geven... die ze verdienen, en dat is momenteel het beleid... Ja, dan gaan al die mensen moeten die woning uit. En ik denk ook niet dat ze gevuld worden door anderen. Met andere woorden, het kan niet. Ik neem aan dat dit beleid toch wel... Ja, op een gegeven moment aan de werkelijkheid wordt aangepast. Maar dat zal nog wel een hele discussie en strijd opleveren. Misschien wel burgerlijke ongehoorzaamheid, hoor ik al sommige collega's roepen. Nou staan we in een slechte en een arme wijk van Maastricht. Ja. Er staan hier mooie nieuwbouwhuizen voor de verkoop. Het is niet gelukt. Die worden nou verhuurd met verlies. Er is een enorm kostbaar project aan de gang om de grens tussen deze twee slechte wijken te slechten. Om er een grotere, betere wijk van te maken. Ja. Hoge kosten, hoogspanningsleidingen, uh, rails, het uh, uh, terrein. Wat gaat de crisis hiervoor betekenen? Ja, ik denk dat deze plannen nog wel doorgaan. Maar in de toekomst zullen dit soort dingen toch wel veel voorzichtiger bekeken worden. En wat er dan gaat gebeuren, ja, dat, zou ik niet, dat kan ik niet voorspellen. Maar ligt het voor de hand dat je over vijf jaar hier niet meer aan begint? Het is een heel kostbaar project. Het kan eventueel ook wat minder. Het kan eventueel ook zonder. Is dat het risico dat je dit soort dingen niet meer kan en gaat doen? We zullen ook totaal anders moeten gaan denken. Totaal anders moeten gaan opereren. En hoe dan voornamelijk? meer de tering naar de neering zetten. Dus niet meer al die dure woningen neerzetten. Misschien ook de mensen duidelijk maken... ja, we willen alles en we willen het nu. Zo werkt het nu niet meer. We zullen ook veel zelf moeten gaan doen. Ik denk wel dat er van mensen meer zelf gevraagd gaan worden. En dat we ook mensen meer moeten gaan aanspreken op de leverheid. Dus het feit dat studenten en ouderen niet samen zouden kunnen wonen... is een stuk van de gekken. Dan moet je zowel de studenten als de ouderen aanspreken... op hun ja, verdraagzaamheid en gedrag. We zijn net in de Maastrichtse wijk Limmel, een wijk ver onder stedelijk gemiddelde. We zijn nu in Veld. een wijk die een vogelaarwijk was. Een herstructureringswijk, een rotwijk, een achterzanswijk. En die wijk is fantastisch opgeknapt. Dit was tot voor kort een vogelaarwijk. En dit is overigens door ingreep van mijn voorganger... Uh, is dit uh, nu in de lift gekomen. En mensen die waarderen hun omgeving vele malen hoger dan uh, vroeger. We zijn er doorheen gereden. Uh, de vorige wijk... Uh... Het was niet heel slecht, weinig slecht. Ze zien niet echt heel mooi, dit is echt een hele mooie wijk. Ja, hier zijn de woningen echt allemaal opgeknapt... En ook koopwoningen. Wat, ja. wat doen koopwoningen dan precies in zo'n wijk? Wat voor een effect geeft dat? Zijn dat jongere mensen? Zijn dat mensen die meer de handen laten wapperen? Zijn dat mensen die beter op de wijk letten? Zijn ook mensen die minder mobiel zijn, waardoor je ook enige cohesie houdt in de wijk, dat je niet enorme doorstroming krijgt? Want doorstroming is goed in de woningmarkt, maar doorstroming, als die te snel elk jaar allemaal andere mensen in een uh, in de wijk komen, dan hou je geen enkele binding meer over. Heeft niemand een binding met elkaar? En mensen die kopen en wonen kopen vaak, vaak wat honkwasten. Ja, maar ze koopt niet voor een jaar. Als je voor een jaar of twee of drie jaar, dan ga je beter huren. Je moet het aantrekkelijk maken, dus je gaat niet pushen, maar je gaat aantrekken. En dus eh, mensen willen natuurlijkwijs ook wel bij elkaar blijven wonen, willen graag, zeker hier in Maastricht, zijn mensen best moeilijk te bewegen om van het ene wijk naar de andere wijk, om bijvoorbeeld de rivier over te steken. Uh, en die willen dus blijven wonen waar ze zitten. En ook hun kinderen en hun kleinkinderen. En die willen graag, En zeker als we dadelijk voor elkaar meer moeten gaan zorgen... is het natuurlijk ook handig als je bij elkaar kan wonen. En dan is het natuurlijk fantastisch als het woningaanbod ook op verschillende niveaus is. Een gezin heeft andere eisen aan een woning dan een ouderen. De wijk waar we nu zijn is al genoemd, is zeer geslaagd, beeldschoon. Uh, er is minder geld bij iedereen. Mm -hmm. De effecten van de crisis zullen mm -hmm. nog merkbaarder worden in de portemonnee. Mm -hmm. Kan dit binnenkort nog? Een slechte wijk opknappen tot een buitengewoon mooie wijk? Ja, ik denk het wel. Misschien niet meer in dit tempo. Maar... Duur, dure sociale huurwoningen, een duur gemeenschapshuis. Kan dit nog? Ik bedoel... Volgens mij kan het nog wel. Alleen je moet bereid zijn om rendement te laten lopen. Het wil niet zeggen dat alles verliesgevend is. Als wij de huur een beetje aanpassen aan dat soort woning dan kan je nog best wel rendement halen. Alleen niet het rendement wat in de markt gevraagd wordt. Maar als wij met de helft genoegen nemen en boven inflatie zitten... is het op zich een verdienmodel wat houdbaar is. Dr. Gert Wenink van woningbouwvereniging Servatius. Hij voorziet dus financieel zware tijden. We moeten de tering naar de nering zetten... en ons meer inspannen om het samen te redden. De rijkdom waarin alles kon, die is voorbij. En zij, zij is er best trots op dat de veertig slechtste wijken van ons land tot Vogelaarwijken werden gedoopt. Trots op haar inspanningen als minister om die wijken te verbeteren. En dat is ook enigszins gelukt, blijkt uit onderzoek. Ella Vogelaar ging met verslaggever Bert Molenaar terug naar haar geboortegrond, Sint-Anna Parochie in Zeeland. Ze had daar de voorkeur voor een opvallende locatie. Doodstil. Veel vreemder kan de locatie niet zijn, uh, Zeeland, de provincie. Ik zit hier met mevrouw Ella Vogelaar, oud-minister van Wonen, Wijk en Integratie. Uh, durft u te zeggen waar we zitten? Ja, natuurlijk durf ik dat uh, in het, uh, op het eiland Sint-Philipsland, in een dorp aan de Jacobapolder. Daar ben ik opgegroeid en we zitten hier op uh, de kleine, hele sfeervolle begraafplaats. Er ligt ook familie van u, hè? Ja, daar liggen mijn opa en mijn overgroot-opa begraven. Ik heb het graf van mijn opa nog net even gezien. U woont hier al tientallen jaren niet meer. Als puber bent u hier vertrokken. Had je hier, sint Philipsland, had je hier ook goede en slechte gedeeltes? Goede en slechte wijken waar je in steden hebt? Ja. Nou, niet zozeer wijken, want ja, het zijn maar drie straten. Dus dat is Noem ze een even laffelijk. voor de volledigheid. Het is de lange weg waar ik zelf aan woonde, de lage weg de Zuidweg en de Noordweg. En dat is het hele dorp. Je kon niet beter daar wonen dan daar? Nee, maar het is wel zo dat er natuurlijk een groot verschil was... tussen de boeren en de landarbeiders. En dan had je onder de boeren ook nog de herenboeren. Die hoefden niet zelf te werken. Want daar hadden ze personeel voor. En je had ook boeren die gewoon zelf hun handjes moesten laten wapperen. En tot die categorie behoorden mijn ouders. Een jaar of uh, zes geleden zijn de 40 slechtste wijken van ons land op een lijst gezet. Ik herinner me een zinloze discussie. Gaat het hier nou over prachtwijken, krachtwijken, rotwijken? Kunt u zich die discussie herinneren? Waarom moest die lijst in eerste instantie geheim blijven? Nee, dat is toch een misverstand. De, de lijst is nooit geheim, Want ik moest gewoon bekendmaken welke 40 wijken in 19 steden in het land... we extra zouden gaan investeren. 2007, hè? Ja, maar de, waar de discussie over ging, is dat sommigen vonden... dat ik de rangorde bekend moest maken. Wat, was, wat is van die 40 de, top 40 de allerslechtste wijk? En dat heb ik niet gedaan. Welke was dat? Uh, dat zeg ik niet. Nee? <laughs> nee. Waar, waarom wilde u dat niet? Nou, omdat uh, ik merkte natuurlijk in uh, mijn bezoeken aan die wijken... dat er doordat je die veertig wijken zo'n labeltje geeft... toch een bepaalde stigmatisering van uitgaat. En toen dacht ik van ja, dan weet ik wel hoe dat gaat. Als ik dan binnen die veertig ook nog eens zeggen... en dit is de allerslechtste... nou ja, dan krijg je nog een soort extra stigmatisering. Dus dat leek me niet zo verstandig. Het heeft er natuurlijk mee te maken dat als je uh, weinig inkomen hebt... als je veel kans op werkloosheid hebt... dat uh, je vaak ook uh, niet zo'n sterke positie in de Nederlandse samenleving hebt. Ik bedoel, is het toch belangrijk dat je... Wil je het gevoel hebben zelf om te beginnen dat je erbij hoort? Maar ook hoe de samenleving naar je kijkt? Kijk, dan nou wordt er toch naar je gekeken van dat zijn de losers van de samenleving. Dus dat betekent ook dat de kinderen uit die gezinnen vaak weer veel minder kansen op uh, goed onderwijs uh, hebben. En dat er dus een visueuze cirkel is van dat die armoede, die kans op werkloosheid, laag opleidingsniveau... zich van generatie op generatie overdoet. Ik ben nu zelf actief in de gezondheidszorg. Uh, alle cijfers uh, weten we dat uh, als je een laag opleidingsniveau hebt... een grote kans op werkloosheid... dat je gemiddeld zeven jaar korter te leven hebt... Uh, dan de gemiddelde Nederlander. Uh, dus dat zegt wel iets. Het begint met de vraag, kan je van een dubbeltje ooit een kwartje worden? En sommige mensen lukt dat, maar we zien gewoon, als je naar de cijfers kijkt... dat het de meeste mensen in die omstandigheden niet lukt... omdat ze dus in zo'n negatieve spiraal zitten en er moeilijk uit kunnen komen. Uh, maar het is ook zo dat u niet moet onderschatten wat werkloosheid met iemand doet. Is het ook niet simpel zo dat hoe je het land ook inricht... hoe goed je alles ook maakt, dat je per definitie mindere, betere, goede, slechte wijken houdt. Met andere woorden, moet je er ook niet bij neerleggen... dat er slechte wijken bestaan. En je ook realiseren hoe slecht je ze misschien ook vindt. Dat ze nog steeds een oase zijn... vergeleken met uh, wijken in het buitenland. Ja, dat is absoluut zo. Uh, dat dat uh, het bij ons minder dramatisch is... dan in de Banlieuze in Parijs of in Amerika. Zeker. Maar dat komt natuurlijk ook niet voor niks. Dat komt wel omdat wij er als samenleving ook juist in investeren en die wijken en die mensen niet aan hun lot uh, overlaten. Kijk, ik denk inderdaad, verschillen zul je altijd hebben. Dus er zullen in een stad altijd goede en minder goede wijken blijven. Maar het gaat er wel om of je als samenleving uh, toch investeert... a, om individuele mensen die in die wijken wonen... de kans te geven om van dat dubbeltje een kwartje te worden... en ook om toch voortdurend bezig te zijn met ja de leefbaarheid wel op een aanvaardbaar pijl te houden. Is dat iets waar je permanent voor moet vechten? Is dat niet iets waarvan je zegt, nou we maken een plan... en over tien of vijftien jaar is dat klaar voor altijd? Is dat iets dat steeds ja. bevochten moet worden? Ja, dat denk ik absoluut wel. Als je nou kijkt naar de naar u vernoemde uh, wijken... er zijn verschillende rapporten over... sommige wijken zijn beter, sommige zijn wat slechter dan die veertig. Ja, uh, maar dus, dus je ziet dus wel dat er in ieder geval echt vooruitgang is geboekt. En je moet dat wel afzetten tegen de economische crisis... die natuurlijk niemand verwacht had. Dus in die zin uh, ja, ben ik er niet negatief over. En wat natuurlijk ook parten speelt is... Uh, ja, uh, na mei uh, zijn er echt... Uh, en en uh, nou ja, het stoppen van het kabinet uh, van Balken en de Vier... is er natuurlijk gewoon gestopt met echt prioriteit en het investeren in die wijken geven. Geen beleid meer? Dus, nee, nou ja, marginaal. Ik bedoel, uh, de middelen hielden op na vier jaar. Er zijn geen nieuwe afspraken meer gemaakt om daarin te investeren. En er ook, en geld is één... maar zeker zo belangrijk is dat je er... Uh, ja, bestuurlijke urgentie aangeeft. Het feit alleen al dat ik iedere week uh, naar die wijken ging... en daar gewoon was, dat doet gewoon wat met de mensen die in die wijk wonen. Ik, bedoel, ik heb nu nog steeds uh, nou ja, behoorlijk veel contacten... met bewoners in die 40 wijken van mij. U bent uh, van de Partij van de Arbeid. U was daar toen minister voor de Partij van de Arbeid. Waarom heeft de Partij van de Arbeid die prioriteit laten vallen? Ze, ja, ja. Zitten, ze zitten nu weer aan het stuur, tenminste, ja. tenminste voor de helft. Ja, ja uh, dat, uh, dat, dat vind ik ook heel treurig om uh, waar te nemen. Ik bedoel, het begon natuurlijk al een beetje toen ik aantrad als minister. Het was echt gewoon een van de paradepaardjes in de verkiezingscampagne... toen voor, uh, van wij gaan investeren in die uh, 40 slechtste wijken. Wat is er nou met de Partij van de Arbeid gebeurd? Ja, dat begrijp ik ook niet, maar dat kan ik... Bedoel, wat is dan uw beste inschatting wat hier gebeurd is? Waarom het geen prioriteit meer heeft voor de Partij van de Arbeid? Van de VVD kan ik het toch snappen? Ja. Nou ja, kijk, ik zou het, ik zou, ik kan daar geen, uh, ja, maar er is natuurlijk op dat punt, ja, nou ja, ik denk dat dat dus echt gewoon te maken heeft met. Uh, de waan van de dag die in de politiek heerst. En dat er dus gewoon... ja, binnen vier jaar tijd dus... zo'n issue gewoon helemaal van de agenda verdwijnt. Neemt u dat de Partij van de Arbeid kwalijk? Nou, ik, vind er, ik heb het vooral altijd onbegrijpelijk en dom gevonden... vanuit de analyse van wat de partij zou moeten doen. Hoe je zo snel... Iets wat je zelf zo als een belangrijke prioriteit hebt neergezet... zo snel tussen je handen door kan laten lopen. Ella Vogelaar, boos dus op de Partij van de Arbeid... die de achterstandswijken volgens haar nu gewoon laat lopen... met alle risico's van dien. Een slechtere gezondheid, eerder sterven en minder toekomst voor de kinderen. En dat is onbegrijpelijk, zo zegt ze. Morgen hoort u deel 4 met de wereldberoemde stedenbouwkundige Riek Bakker. Ze ontwierp onder andere de Kop van Zuid in Rotterdam. Jones Tainted Love, uit 1964 alweer. En ik hoop dat wij zometeen kantoor krijgen... Euh, nou, kantoor, moet ik, dat moet ik natuurlijk helemaal niet zeggen. Contact krijgen met Christine Feynoud van het Mosselkantoor... om te vertellen over de opening van het Mosselseizoen. Maar ze is er nog niet. Dus in de tussentijd luisteren wij naar Hold Me Now. He He's walking along with his soul in his lungs. Holly van met Hold Me Now. Ik kan u wel vertellen dat het mosselseizoen vandaag dus van start gaat. Sinds 2006 is het seizoen niet meer zo laat begonnen. En als u denkt, ja, maar ik zag toch in restaurants eigenlijk overal al borden met hier mosselen. Dat klopt, dat zijn namelijk de paalmosselen en eh, nu gaat eigenlijk het seizoen van de grondmosselen van start. Dus mocht u nu lekkere trek hebben, dan eh, raad ik u aan om vanavond op zoek te gaan naar een heerlijk restaurantje met heerlijke mosselen. Wilt u dat niet doen, dan kunt u ook altijd kijken naar de grote finale van heel Holland bakt. Wie hobby bakt het best? De strijd gaat nog tussen Narcis, Evert en Rutger om half negen op Nederland 1. En op datzelfde tijdstip is op Nederland 2 de slimste mens te zien. De quiz onder leiding van Philip Frederiks is eigenlijk al niet meer zo interessant, vinden wij. Nu onze eigen Janine Abrink gisteren het strijdtoneel moest verlaten. Maar het is natuurlijk aan u. En u kunt er natuurlijk ook gewoon voor kiezen om vanavond nog even te genieten van een wat koelere zomeravond. Tenminste, zo wordt voorspeld. U ziet maar. Ik kan u ook vertellen dat morgen Frank Renaud vertelt over zijn leven in Frankrijk. Hij woont er al een paar jaar, doet verslag voor verschillende media. Waaronder natuurlijk ook Radio 1. En hoe hij daar is beland en waarom hij er ook blijft en eigenlijk niet meer terug gaat keren. Dat hoort u morgen. Ik wens u nog een heel fijne middag. Straks natuurlijk ook op deze zender Lunch met Jurgen van den Berg.